Dit is Radio 1. 11 uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Nederland verzet zich niet langer tegen een vergroting van het reddingsfonds voor de euro. Vorige week al liet de Europese Commissie weten dat er meer geld moet in het reddingsfonds. Dat is bedoeld voor eurolanden die hun schulden niet meer kunnen betalen. Vele tientallen extra miljarden aan garanties zijn nodig om het reddingsfonds geloofwaardig te kunnen laten opereren. Minister De Jager accepteert nu toch dat het noodfonds voor zwakke eurolanden wordt verstevigd. Eerder vond hij dat niet nodig, omdat er nog honderden miljarden in het fonds zitten. Ook Duitsland lijkt zijn verzet tegen een groter fonds op te geven. De ministers van de eurozone zijn in Brussel bijeen om een oplossing te bedenken voor de, problemen. de Nederlandse autoriteiten houden de Amerikaanse ambassade nauwgezet op de hoogte van terreuronderzoeken, ook als de informatie nog vertrouwelijk is. Dat blijkt uit de Wikileaks documenten die de NOS in bezit heeft. Zo krijgt de Amerikaanse ambassade de namen van terreurverdachten te horen terwijl huiszoekingen nog bezig zijn. Soms zijn de Amerikanen zelf verrast over de snelheid waarmee dat gebeurt. In een van de documenten zegt de juridische attaché van de ambassade dat de Nederlandse officier van justitie de betreffende informatie niet openbaar had mogen maken. Ook Nederlandse juristen plaatsen vraagtekens bij de intensieve contacten. Volgens advocaat Victor Koppen worden de wettelijke kaders overschreden en is de informatiestroom niet controleerbaar. Een van de belangrijkste Tunesische oppositieleiders... heeft felle kritiek op de nieuwe regering die vandaag is gepresenteerd. Monsef Marzouki noemt het kabinet een fars. Hij zei dat alleen in naam een regering van nationale eenheid is gevormd... omdat er nog altijd medewerkers van de gevluchte president Ben Ali in zitten. In de tijdelijke regering zitten ook oppositieleden... maar volgens Marzouki zijn ook zij ongeschikt. De politici die Tunesië echt vertegenwoordigen... zijn door Ben Ali verdreven, zei Marzouki, die zelf in ballingschap leeft in Parijs. Morgen wil hij naar Tunesië terugkeren en zich kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Die worden waarschijnlijk binnen twee maanden gehouden. In de hoofdstad Tunis is een Franse fotograaf overleden nadat hij bij een protest was geraakt door een traangasgranaat. Volgens de regering hebben de protesten in Tunesië tot nu toe aan 78 burgers het leven gekost. De schade door de demonstraties wordt geschat op ruim anderhalf miljard euro.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 Het speciale VN-tribunaal voor Libanon heeft een eerste aanklacht opgesteld... tegen de verdachte van de moord op premier Rafik Hariri. Die kwam in 2005 met 22 anderen om het leven... bij een aanslag die wordt toegeschreven aan leden van de Sjiitische Hezbollah-beweging. Die veroorzaakte vorige week nog de val van de Libanese regering... juist uit woede over de medewerking daarvan aan het VN-tribunaal. Door de aanklacht groeit de angst voor de terugkeer van het sectarische geweld in Libanon.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 Het wereldwijde toerisme heeft zich sneller hersteld van de economische crisis dan was verwacht. Volgens de toerismeorganisatie van de VN gingen vorig jaar 935 miljoen mensen op reis. Dat is bijna 7% meer dan een jaar eerder, toen het aantal toeristen nog daalde. De toename van afgelopen jaar is volgens de VN te danken aan de aantrekkende wereldeconomie. De grootste stijging was te zien in Azië. Ook het aantal vakanties naar het Midden-Oosten nam toe. Voor dit jaar verwacht de VN een groei van zo'n 5%. Liverpool-voetballer Ryan Babel moet 10.000 pond boete betalen voor een Twitterbericht. Na het 1-0-verlies vorige week van Manchester United had hij een fotomontage op Twitter gezet. Daarin werd scheidsrechter Howard Webb afgebeeld in een shirt van Manchester. Babel zette er de tekst bij en dat noemen ze een van de beste scheidsrechters ter wereld? Wat een grap. Webb vloot ook de WK-finale tussen Nederland en Spanje. Babel bood achteraf nog wel zijn excuses aan voor zijn tweet, maar dat vindt de Britse voetbalbond niet genoeg. Babel heeft 180.000 volgers op Twitter. Het weer. Vannacht wordt het vrijwel overal droog. In het noorden kan mist ontstaan. Het koelt haar af tot een graad of 2. In het zuiden liggen de minimaal rond 5 graden. Morgen is het bewolkt en valt er op veel plekken weer regen. Alleen in het noorden is het wat droger. Het wordt gemiddeld 7 graden. Na morgen minder regen, maar ook kouder.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 Na 35 jaar is het voor elkaar dat het honorarium van oogpresentatoren wordt verhoogd... gelijk met het salaris van NOS-personeel. Na 35 jaar kun je zeggen, beetje laat, maar een kniezoor die daarop let. En we krijgen er meteen met terugwerkende kracht over drie jaar 7,5 bij. 27,30 euro netto. 27,30 euro. Fluitend ging ik de deur uit in de motregen. Hoezo Blue Monday? One and only Mirjam Makeba met Pata Pata. Een hit van alweer bijna een halve eeuw terug. Blue Monday of niet, wij hier van het oog hebben weer monter nieuws vergaard. Over een mammoet bijvoorbeeld, een voorwereldelijk dier... dat weer zijn opwachting zou kunnen maken omdat het gekloond gaat worden. Een romantisch idee of zielig? Want waar moet zo'n bakbeest heen in de moderne wereld? Japanse wetenschappers zijn echter vastbesloten... maar onze nationale mammoetkenner Dick Mol denkt er het zijne van... en dat komt hij hier vertellen. De hooligan dan. Ook een soort mammoet. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wil na. Hij zegt Ajax helpen, dat wil zeggen bevorderen... dat de voetbalclub harder optreedt tegen hooligans, voetbalvandalen. Maar dan moet je wel eerst weten wie dat zijn... Over hun profiel en over de geëigende maatregelen tegen hen... praat ik met Ronald Moes, hoofdcentraal informatiepunt voetbalvandalisme. En over hoeveel is het? Ruim zes weken vinden de cruciale verkiezingen voor de provinciale staten plaats. Cruciaal omdat ze ook de Eerste Kamer en daarmee het lot van het kabinet Rutte bepalen. Gaan de campagnes over Nederland of over de provincie? Daarover onze Haagse redacteur Hans Andrega en... SP-senator Tini Cox. Om 5 voor 12, Turing nationale gedichtenwedstrijd... met vanavond zangerdichter Huub van der Lubbe. Maar eerste de kranten vanmorgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Maandag 17 januari. De Amerikanen zijn tot in detail op de hoogte van Nederlandse terreuronderzoeken. Dat blijkt uit de Wikileaks-documenten. De Amerikaanse ambassade schrijft aan haar thuisbasis in Washington... het ministerie van Buitenlandse Zaken... De ambassademedewerker heeft rechtstreeks toegang tot de antiterreureenheid van het korpslandelijke politiediensten. Waardoor hij betrokken kan worden bij alle antiterreuronderzoeken. En uit de berichten van de ambassade blijkt ook dat de Amerikanen zich afvragen of ze dit wel te horen mogen krijgen van de Nederlandse justitie. We geloven dat deze fax een onrechtmatige onthulling is. En daarom vragen we of de bron kan worden beschermd. Hoogleraar strafrecht Geert-Jan Knoops bevestigt dat justitie die informatie niet aan het ambassadepersoneel had mogen geven. Dat is een nieuw fenomeen dat we nog niet eerder kenden. En er is uh, verdragsrechtelijk, maar ook strafwoordelijk gezien... geen basis voor. Maar het Openbaar Ministerie is zich van geen kwaad bewust. Het is heel normaal dat opsporingsinformatie van de ene politiedienst... verstrekt wordt aan de andere politiedienst. En dat is waar we het hier over hebben. En het is niet alleen normaal, het is ook heel belangrijk. Want we praten over internationale opsporing. En dat kan je niet anders doen dan met elkaar. Sinds het begin van de rellen en demonstraties in Tunesië... zijn 78 mensen om het leven gekomen. Dat zegt een Tunesische minister. Vandaag werd de interimregering gepresenteerd. Daar zitten ook zes ministers in van het oude regime. En daar is deze vrouw op straat het niet mee eens. We hate them! Of Out, out, Ja, ze moeten weg. En om dat duidelijk te maken gingen mensen opnieuw de straat op. De politie gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. Tunesiërs in Nederland houden de situatie in hun thuisland nauwlettend in de gaten. Ze zijn opgelucht dat president Ben Ali is gevlucht. Ja, we hoeven in principe nergens meer bang voor te zijn. Het regime is gevallen en we hopen nu op een uh, nieuwe democratie. En nieuwe leiders van het land zijn alvast gewaarschuwd. Dien het volk en niet uzelf, want anders zwaait er wat. De volk heeft ook uh, iedereen gewaarschuwd. Wie dan ook op de macht komt, zeg maar, die moet democratisch zijn. Anders zou hetzelfde gebeuren als wat er met Ben Ali uh, is gebeurd, zeg maar. In andere landen in de regio zoals Algerije en Egypte kijkt menig een met jaloezie naar wat het volk in Tunesië voor elkaar heeft gekregen. Ook die landen worden geregeerd door een autoritair regime. In Jordanië wordt al gedemonstreerd, hoewel de opkomst nog bescheiden is. We are here to give a message to the government that people will not stay silent until they are in the streets. Maar Midden-Oosten-deskundige Ruud Hof is ervan overtuigd... Dat de leiders van die landen zich zorgen maken over de toekomst. Reken maar dat al die Arabische regeringen. die ook te kampen hebben met bevolkingen die ontevreden zijn op dit ogenblik. met argus ogen naar Tunesië kijken. omdat ze bang zijn dat hun ook wel zoiets zou kunnen overkomen. Het gekapsijsde schip bij de Lorelei in de Rijn. kost andere schippers veel geld. Inmiddels liggen ruim 200 schepen stil. ze mogen niet langs het gekantelde schip. dat nog altijd niet is geborgen. Dus het kost een beetje zeg maar. een uh, ronde 1500 euro per dag. Dat het gaat schelen, dat is het enige. Nou, dit komt uh, voor ons ongeveer op 3000 euro per dag uit. Ja, die staat te doen. Sommige schippers wachten niet op het moment dat de vaarroute weer wordt vrijgegeven en keren om. Maar dat kan deze schipper niet over zijn huid verkrijgen. Hij voelt de plicht om zijn vracht af te leveren op de plek van bestemming. Ik wil wel heel graag achter die man aan, naar beneden, want daar is de vrijheid. Maar ik ben verantwoordelijk voor deze lading. Ik ben ingehuurd om deze lading naar Wut te brengen. En dan mag ik niet kijken naar de kosten van mijn. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En Trudy Vendrig heeft een overzicht gemaakt van wat er morgen vroeg in de kranten staat. En ze begint zelf met de voorlezing daarvan. Ja, interessant nieuws van de wetenschapsredactie van Trouw. Na de camerapil, die de darmen van binnen filmt, is er nu ook de magneetpil. Die kan op elke gewenste plaats in de darm worden tegengehouden door een magneet buiten het lichaam. Op die manier komt het medicijn precies op de juiste plaats terecht. Het systeem is te vergelijken met een schoonmaakmagneet aan de binnenkant van een aquarium. De magneetpil is bedacht door Amerikaanse wetenschappers. Tot nu toe is hij alleen bij ratten gebruikt, maar nu willen ze de magneetpil ook bij mensen toepassen. In eerste instantie denken de onderzoekers aan het behandelen van patiënten met darmkanker of de ziekte van Crohn. De Landelijke Studentenvakbond heeft morgen de primeur van de eerste digitale demonstratie op Facebook. Die is volgens Spits bestemd voor studenten die vrijdag niet naar het Madiveld in Den Haag kunnen of willen komen... om te demonstreren tegen de bezuinigingen van staatssecretaris Zelstra. Vanaf morgen kan op Facebook een poppetje worden aangemaakt... dat compleet met spandoek en jel de tax te lijf kan gaan. Via grote schermen zullen de digitale demonstranten ook vrijdag te zien zijn. Wie het hardst schreeuwt, komt op het digitale Malieveld vooraan te staan. Een bedrijf heeft de digitale actie speciaal voor de studenten ontwikkeld. Artsen moeten beter worden getraind om een gesprek over orgaandonaties te voeren. Daarvoor pleit de Medisch-Ethische Commissie van Intensive Care-artsen in de Volkskrant. Nu gaat tijdens die gesprekken kennelijk geregeld iets mis... als je ziet dat twee derde van de nabestaanden een orgaandonatie weigert, zegt de voorzitter. En dat terwijl er bij een procedure vier of vijf organen beschikbaar kunnen komen. Volgens de Medisch-Ethische Commissie mag zo'n gesprek best wat persoonlijker... en mag er ook wat meer worden aangedrongen. Het is een moeilijke vraag op een afgrijzelijk moment. Omdat het vaak om verkeersongelukken of hersenbloedingen gaat... komt de dood vrijwel altijd totaal onverwacht. Het is daarom belangrijk dat de juiste snaar wordt geraakt... Nu worden artsen tijdens hun opleiding niet getraind in dit soort gesprekken. De pers doet een boekje open over de vrouw van de afgezette president van Tunesië, Leila Trabelsi. Volgens de krant was ze de meest gehate persoon van haar land. Nu mensen openlijk durven te zeggen wat ze van haar vinden, zoemt het van de geruchten over de 53-jarige Leila. De voormalige presidentsvrouw hoort bij de gevreesde en machtige Trabelcyclen... die met zijn verrijkende tentakels de Tunesische maatschappij leegroofde. Volgens de pers verbaast het niemand dat Leila voor dat ze vrijdag vluchtte nog even voor 45 miljoen euro aan goudstaven uit de Tunesische Centrale Bank graaiden. De Tunesiërs lachten zich rot dat de vrouw van de afgezette president... naar het Puritijnse Saudi-Arabië is gevlucht. Nu moet ze een hoofddoek dragen nadat ze Tunesische vrouwen jarenlang heeft gedwongen hun hoofddoek af te doen. De Telegraaf meldt dat treinreizigers in Zwolle mogelijk tientallen jaren over een brug met explosieven zijn gereden. De 150 jaar oude IJsselbrug wordt het jaar gesloopt en een aannemer heeft daarom onderzocht hoe de brug erbij staat. Op basis van oude tekeningen die ProRail heeft verstrekt is duidelijk geworden dat de pijlers hol zijn. Die pijlers werden vroeger uit strategisch oogpunt hol gemaakt zodat er munitie in kon worden opgeslagen. De brug kon dan in tijden van oorlog eenvoudig worden opgeblazen om de vijand zo aan de andere kant te van het water te houden. Volgens ProRail is er geen enkele concrete aanwijzing... dat er in de IJsselbrug munitie zit. Als dat toch zo blijkt te zijn, dan wordt opnieuw bekeken... of de treinen eroverheen mogen. In het AD is te lezen dat de bedenker van Funda.nl... nieuwe auto's gaat verkopen. Nadat hij met zijn compagnon een einde maakte... aan de traditionele makelaardij in Nederland... is nu de autobranche aan de buurt. Het is volgens Mark Joosten een kwestie van tijd... maar hij en zijn compagnon worden de grootste dealer van Nederland. Joosten noemt de auto-industrie op zich heel vernieuwend... maar zodra een nieuw model op de kader staat, is het afgelopen. Dan gaat het net als 100 jaar geleden. Melk en suiker. Maar met dat rare onderhandelen... <coughs> pardon. Gevolgd door het schrijnend gevoel toch weer te veel te hebben betaald. En als het aan de bedenker van de nieuwe autosite ligt... duurt dat dus niet lang meer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dat is pas van drie maanden geleden. Dead End Street van Amy McDonald en Ray Davies van voorheen The Kings. Ik wil Ajax helpen, zei Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam vandaag. En hij bedoelde volgens mij dat hij Ajax een schop onder de kont wou geven. Dat hij een goed voorbeeld wil geven in de strijd met de harde kern van zogenaamde uh, harde supporters. Tien notoren relschoppers kregen per vandaag op basis van de nieuwe voetbalwet een verbiedsgebod opgelegd. Die mogen tijdens wedstrijden van Ajax en van het Nederlands elftal niet in de buurt van de Amsterdam Arena komen. Uh, collega Edwin van der Berg sprak eerder er op de avond met burgemeester Van der Laan. U hoort hem nu. Wat uh, het voor hen betekent is dat ze niet bij de arena mogen zijn op uh, de speeldagen... en niet in de binnenstad met meer dan drie personen. Dus feitelijk kunnen ze daar niet komen als groep. En de Amsterdammers onder hen, want alleen voor hen kunnen we dat doen... die moeten zich op dat moment melden uh, dus tijdens de wedstrijd op het politiebureau Slotervar. Dus het geldt niet voor uitwedstrijden van Ajax? Nee, dat is, uh, uh, ik kan u vertellen, het was oorspronkelijk wel het idee om ook uitwedstrijden bij te betrekken. Maar de wet heeft het over ordeverstoring op het grondgebied uh, van de burgemeester die die maatregel neemt. Um, en dat gaan we dus apart nog een keer in een, uh, in een proefprocedure uh, uittesten. hoe ver de wettelijke mogelijkheden reiken. Maar ja. op dit moment proberen we gewoon zo voorzichtig mogelijk te zijn. Uh, goedenavond Ronald Moes. Goedenavond. U bent hoofd van het Centraal Informatiepunt Voetbalfantalisme. Dit is eigenlijk de eerste toepassing van de nieuwe voetbalwet op, op voetbalgebied. Is dit nu wat de bedoeling is van die wet, zoals die uitgevoerd moet worden? Uh, dit, dit is een onderdeel van uh, deze... Ja, wij spreken liever eigenlijk van overlastwet, omdat die uh, op meer terreinen toepasbaar is. Ja. Niet alleen op voetbalsupporters, maar ook, ook op structurele overlast. Ja. Maar dat is, wel een, dat is wel een van de toepassingen. Oké, okay. ja. hoe staat het eigenlijk met dat zogenaamde voetbalgeweld? Je hoort er niet zoveel meer van, maar ik denk wel eens dat het komt... omdat het zo gewoon en gangbaar geworden is. Nou, het, het, het voetbalgeweld dat is nog steeds en dat, uh, dat is nog niet verdwenen. Uh, het is wel zo dat er een verplaatsing ontstaat. Die verplaatsing die is al enige jaren aan de gang. Uh, wij zien een verplaatsing van voetbal, onder andere van voetbal naar andere momenten uh, waarop sporters uh, een podia zoeken. Dat is onder andere bij, uh, bij dansfeesten, bij, uh, uh, uh, bij allerlei gala's die er zijn in het land. Of men kiest de avond uh, voorafgaand aan de wedstrijd of zelfs soms na een wedstrijd het ja. moment om elkaar te treffen. Ja, maar juist die verplaatsing... je hoort ook allerlei eh, voetbalgerelateerde rellen... in Hoek van Holland en Culemborg. Dat, dat roept natuurlijk wel de vraag op... zullen dan helpen maatregelen van een stadionverbod toch niet? Of een verbiedsgebod rond een stadion? Want het onttrekt zich juist aan de stadions. Nee, maar uh, zo'n gebiedsverbod... en ik denk dat meneer Van der Laan dat gebiedsverbod ook uitgegeven heeft... Uh, voor deze supporters dat ze zich niet in de binnenstad mogen begeven. Dus het helpt oh, ja. op, op meer terreinen helpt dat. en, en uh, kun je het op meer plekken uh, toepassen. Goed, ik ga het nog even uh, uw van de laan laten horen. Ik bedoelde met het woord kolonel dat het niet de, de onnozelen zijn uh, uit de grote groep. Het zijn echt jongens die aanstichten en die daar een zekere regie op hebben. Maar ik koos het woord kolonel omdat er dus nog, uh, uh, zeg maar, uh, hogere heren zijn... Uh, voor wie je dan het begrip uh, generaal zou moeten reserveren. Hoe, hoe heeft u nu uh, zicht dat u echt met deze tien... de echte angels eruit haalt eigenlijk? Nou, we zullen niet de angels eruit halen. Dit zijn de eerste tien. We hebben 100 tot 150 uh, uh, uh, uh, hooligans in deze categorie. Dit is een pilot. Omdat die wet nieuw is, moeten we er ook mee leren omgaan. En dit zijn tien waarvan de politie zei... Dus verstandig om daarmee te beginnen. Meneer Moes, kent u dat begrip ook, kolonels? Ja, wij, ja, ja kolonels of uh, toonaangevende subjecten, zoals wij ze ook wel noemen. Het oh, ja. zijn wel mensen die op de achtergrond uh, zeg maar, regisseren, dat ja. klopt. Ja. Maar dat is juist zo moeilijk, hè? op de achtergrond zegt u... ze gooien niet zelf met stenen, ze laten dat anderen doen. Dat is juist een moeilijk te volgen en nog moeilijker te vervolgen groep, of niet? Nou, dat... Het zijn toonaangevende, notoire openbare ordeverstoorders. Het zijn mensen die in, uh, in staat zijn om uh, tot rellen aan te zetten... of in ieder geval uh, groepen in beweging te krijgen. En het is de kunst dat wij als politie zorgen... dat wij uh, deze mensen in beeld krijgen en daar een vinger achter krijgen. Dat ja. klopt. Ja, dat is de kunst, maar dat is niet eenvoudig... als ze zich op de achtergrond houden. Dat is niet eenvoudig, maar wij hebben ook in het land... Bij, uh, in alle korpsen waar ook betaald voetbal gespeeld wordt, hebben wij politiemensen zitten... die dagelijks uh, met deze uh, voetbalsupporters bezig zijn... in allerlei verschijningsvormen. Uh, politiemensen die meereizen naar uitwedstrijden, die bij de thuiswedstrijden rondom het stadion aanwezig zijn. Ah, ja. En dus op die manier ook die supporters beter leren kennen. Ja, en, en u hebt nou door de voetbalwet een, een database... met landelijk be erkende, <laughs> bekende ruilschoppers. Maakt u daar ook in dit soort... Indelingen ook? Wat staan daar voor jongens in bijvoorbeeld? Nou, Wij hebben, wij hebben een, een project. Uh, dat heet Hooligans in Beeld. Uh, dat is een, een project dat is in samenwerking met het bureau uh, Beken uit Arnhem. Uh, dat, uh, volgens de shortlist methode uh, worden deze notoire openbare ordeverstorers in beeld gebracht. Uh, aan de hand van allerlei criteria. En uh, die mensen worden uh, onder andere in die databank geplaatst. Uh, dat zijn de toonaangevende... Uh, uh, notoire openbare ordeverstorers. Ja, en de, en de en de volgers, eigenlijk, de meelopers, staan die ook in de database? Of slaat u die even over? Nee, nee, nee, die staan ook in de database. Maar die zijn uh, zeg maar niet zo prominent in de database. als de mensen uh, waar we het nu over hebben. Nee. Ja, de hamvraag is natuurlijk. of je met deze aanpak van Van der Laan. Uh, die gebiedsverboden. Uh, of voor, voor de kolonels, zou ik maar zeggen. Of, je daarmee, of dat een begin is van effectief bestrijden. van het voetbalvandalisme. Ik laat nog even uh, horen wat Van der Laan daar zelf over zegt. Wij hebben, uh, wij als de politie en het stadhuis. Uh, sterke dossiers gekozen. Maar nou, we zitten in een rechtsstaat. Dit moet allemaal uh, overeind blijven, uh, in stand blijven bij de rechter... als de heren uh, hier tegen juridische procedures beginnen. En dat, dat mogen ze natuurlijk doen. En dan moet blijken of we het goed gedaan hebben. Maar is het motto dan, als je iets niet zeker weet, dat je er maar af moet blijven? De problematiek is ernstig genoeg om het in ieder geval zo te proberen. Ja, wat Van der Laan vandaag ook heeft laten blijken... is dat de club zelf eigenlijk te weinig doen in de strijd tegen de hooligans. Vindt u dat ook? Nou, ik, ik kan niet over, want ik neem aan dat meneer Van der Laan over de Amsterdamse situatie spreekt. Daar, ja. daar kan ik niet over oordelen. Maar u bent toch van het landelijk? Uh... Jawel, nou, maar ik, daar, daarom, daarom, ik ga, ik, daarom wil ik u ook uitleggen dat ik dus niet over één specifieke okay. uh, club of één specifieke stad kan spreken. Maar ik kan ja. in zijn algemeenheid zeggen dat een aantal jaren geleden is er gekozen voor een nieuwe competitie opzet. Daarbij zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen clubs, KVB, uh, overheid en politie. Uh, en het Openbaar Ministerie, uh, daar wordt hard aan gewerkt. Maar het is iets, uh, het, het, dit voetbalvandalisme is iets... waar je altijd met de z'n hard aan moet blijven trekken. Je kunt niet zeggen van, en we gaan nu achterover leunen. Nee. Uh, nou, je moet daaraan blijven werken. Maar die tien jongens bijvoorbeeld die nu een gebiedsverbod hebben gekregen... die mogen wel van Ajax zelf gewoon in het stadion komen. Dat is toch raar? Ja, ik... Ik, ik kan niet over deze specifieke situatie oordelen... omdat ik dat onbekend ik vind, Ik uh, wel, ik vind het raar. Ja, dat, dat, dat, dat is een goed recht om dat te vinden. Da, daarvoor zitten we ook in de Vrije Nederland. Ik kan ja. daar niet over oordelen uh, wat daar de reden voor is. Um, uh, in zijn algemeenheid... Uh, kan ik u zeggen dat er goede en duidelijke afspraken gemaakt zijn... tussen al die partijen, dat er harder gewerkt wordt. Nou, maar okay. het feit blijft ook dat er nog oh. steeds keihard gewerkt moet blijven worden. Maar dan nog iets wel, wel helemaal in het algemeen wat vaak onthutsend is... is te lezen en te horen hoeveel invloed zo'n harde kern vaak heeft... op de besluitvorming in een club. Alleen al omdat ze dat, uh, natuurlijk dat machtsmiddel van geweld... of dreiging met geweld achter de hand hebben. Wat kun je daaraan doen? Nou, wij zeggen altijd op het moment dat wij, uh, van wie dan ook, horen dat er uh, gedreigd wordt met geweld. Of dat er uh, bedreigingen geuit worden. Dan zeggen wij uh, vooral aangifte doen. En dan is het aan de politie uh, en het openbaar ministerie om daar iets mee te doen. Ja, maar je leest me altijd vaak dat clubbesturen zwichten voor die dreiging. En die ja, zou maar, de kern weer hun zin geven. Ja, maar dat, dat, ik dat leest, dat bewijst voor mij nog niet dat, dat het Dat het zo is? is. Oké. Okay. Nee. Nou, we zullen zien. Dank u wel. Uh, Graag gedaan. Meneer Moes, tot zover over het voetbalvandalisme. Dit was Ronald Moes, hoofd van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme. <middel> Nog een laatste tarantella, alle vangen bot. Het dondert in de hel. En de Kubanen worden zot. Ze stampen mijn tango totdat ze zijn verrot. Ze schopen al mijn dromen, dan verlaten ze het kot. En ik lazer uit het venster met koffertje in mijn baard. Speel de zwarte joker, een kleedje van het hart. Je krijgt al mijn geheimen, maar mijn leugens zou ik zelf. Leg me in mijn kist totdat ik slaap. Ik sterf niet zonder lijfliet. Kom en luid het glokkenspel. Een krans van madeliefjes en een zwarte blaaskapel. Regenbeg aan het spit. Steek trompet, roe de trom. Leg me klarinet onder je bed. Vooral ik nog eens kom en ik las er uit het venster met confetti in mijn baard. Speel Speelde zwarte je op een kleedje voor het hart. Jij krijgt al mijn geheime, maar mijn leuven zou ik zelf: leg me in mijn kist totdat ik sla. Een lijkwade van Jute of een kleed van karmozijn. De vlag op pijltjesdag En dat we vrolijk zijn Vreet en drink Stil mijn adem Stolk het vuur Kras mijn naam in het zweet. Tango tot het bot van het album Scherven van een Lege Dronken Nacht. Met nummers van Tom Waits in de vertaling van Frans van Deursen. Die ze ook zelf zingt. Nu op CD, maar morgenavond live hier in de studio van Met het Oog op Morgen, Frans van Deursen. En eh, ja, mensen, binnenkort alweer verkiezingen. Wanneer ook weer, Hans? 2 maart. 2 maart. Ruim zes weken nog en het wordt spannend, want het gaat om de provinciale staten... maar daardoor ook om de Eerste Kamer en daardoor om het lot van het kabinet Rutte. Dat laatste lijkt eerlijk gezegd veruit het belangrijkste. Hans Andringa, politiek redacteur, je bent op onderzoek uitgegaan. Durven de partijen nou tegen de kiezers te zeggen... mensen, vergeet die staten maar even, het gaat nou om het kabinet? Ik heb eigenlijk geen enkele partij gehoord die daar alleen maar op uh, campagne gaat voeren. De meesten die zoeken de combinatie regionale onderwerpen met natuurlijk ook als belangrijke boodschap daarnaast het gaat om uh, die Eerste Kamer. Ja. Uh, geloof jij daar zelf in? Zal die kamer, Eerste Kamer en de kwestie van het kabinet toch niet de hele verkiezingen gaan overschaduwen? Ja, die kans is heel erg groot. En uh, ook als je uh, bij de VVD luistert... die zijn eigenlijk nog het meest uh, uitgesproken. Die zeggen ten eerste... dit zijn waanzinnig belangrijke verkiezingen. En het tweede is dat ze ook wel zeggen... ja, wij voeren hier echt uh, een dubbele campagne. Want die Eerste Kamer is natuurlijk van levensbelang... voor het voortbestaan van, uh, van het kabinet. Ze zijn trouwens nog steeds heel erg in de winning mood, Want de VVD wil de grootste partij worden in de Eerste Kamer. Ja. Het liefst ook in alle provincies. Dus als die lijn van de vorige verkiezingen maar wordt voortgezet, dan zijn ze daar al hartstikke tevreden. Ja, maar je zijn ziet... er zijn ook allemaal landelijke kopstukken ingezet... Hè? Als, als, als, als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Op wie we trouwens niet eens kunnen stemmen. Nee, maar het zijn wel uh, gezichtsbepalende figuren. Uh, neem het CDA, die hebben Elko Brinkman uh, naar voren geschoven. En die gaat trouwens in combinatie met uh, landelijk bekendere figuren... van het CDA uit de Tweede Kamer of uit het kabinet... gaan ze veel het land in. Uh, datzelfde zie je ook bij uh, de VVD, Loek Hermans... Zelfs premier Rutte die zal zijn gezicht laten zien op manifestaties. Uh, D66, Roger van Bokstel, oud-Kamerlid, oud-minister... die gaat veel met Alexander Pechtold op stap. En ook partijen met minder bekende gezichten. Marleen Bart van de Partij van de Arbeid. Maar die krijgt versterking van Job Cohen. En bijvoorbeeld de ChristenUnie die gaat veel de boer op met André Rauwvoet. En zo heeft iedere partij zijn eigen bekende gezichten. Maar je hoorde toch al, als jij zo praat... de statenproblematiek raakt al snel op de achtergrond. Uh, nou, er wordt wel geprobeerd om een combinatie te maken. Uh, er zijn van die onderwerpen die landelijk spelen, maar die ook op provinciaal niveau uh, spelen. Denk dan aan uh, de zorg, denk aan uh, verkeersproblemen. Nou, die. Uh, koppeling, die wordt in iedere provincie uh, gemaakt. Maar bijvoorbeeld uh, vanavond was de presentatie van de lijst van uh, de PVV... voor de provincie Zuid-Holland. En daar zei uh, de lijsttrekker... de PVV staat voor een kleinere provinciale overheid. Wij willen dat er minder uh, overbodige subsidies... richting de cultuursector gaan en stop de islamisering. Nou, Dat zijn ja. onderwerpen die uh, ook wel landelijk bekend zijn. Ja, ja en premier Rutte heeft eigenlijk... De toon gezet met zijn oproep, stem op VVD of CDA of PVV... want het gaat nauw om de meerderheid in, in de Eerste Kamer. En dat lijkt dus door alle partijen uh, goed begrepen te zijn, toch? Ja, dat is uh, iets wat heel goed is opgepakt. Uh, ik sprak een paar dagen geleden met Tini Cox van de ja. uh, Socialistische Partij... en die verwoordt dat gevoel helemaal. Even het zijn hoog, he? provinciale verkiezingen dus allerlei provinciale thema's spelen... maar nu de minister-president zelf heeft gezegd... deze verkiezing wordt een test voor mijn regering... Dan zeggen wij, oké, okay, als jij er een test van, voor jouw regering van wil maken... willen wij er graag een protest tegen jouw regering van maken. Dus wij hopen dat op 2 maart heel veel kiezers het zullen zien als een nationale protestdag. Er zit er niet een risico aan. U neemt de handschoen van premier Rutte op... door te zeggen, dit is een test voor het kabinet. Dat is misschien wel precies de wedstrijd die Rutte graag wil... omdat hij denkt van, dat gaan wij winnen. Dat is dan, uh, dat is, dat is dan uh, de hoop van de minister-president. Maar ik denk dat dat alleen ik tegen zal vallen. Want er zijn erg veel mensen in dit land... die problemen hebben met wat de regering van plan is. Uh, het is zo dat we opgezadeld zitten met de meest rechtse regering ooit... die de hardste maatregelen gaat treffen tegen de mensen... die de minste schuld aan de economische crisis hebben. En juist omdat de minister-president heeft gezegd... als ik deze test niet haal, dan heb ik een probleem. Dan zou ik zeggen, help de minister-president aan een groot probleem. Want dan maakt het de kans groter dat slechte plannen door de Eerste Kamer tegengehouden wordt. Ja, tot zover Tini Cox. Maar als het nou zo is, Hans Andrega... Dat, dat inderdaad vooral het kabinet inzet wordt van deze verkiezingen... dan lijkt dat vooral een pijnlijke affaire voor het CDA. Want dan worden alle wonden over regering... ja of nee met de PVV weer opgereten. Ja, het CDA uh, is, het zal dan wel niet toevallig uh, zijn... Uh, de partij die uh, het duidelijk zegt van... wij zijn een regionale partij, het gaat echt om regionale onderwerpen... en natuurlijk uh, kan je niet uh, die meerderheid in de Eerste Kamer... onder de tafel poetsen, wat ook het CDA zegt. De vorige keer, de vorige verkiezingen, hebben wij veel verloren... Uh, vooral aan kiezers die niet zijn komen opdagen. Dus als wij nu met deze provinciale verkiezingen kunnen zorgen... dat die kiezers wel weer naar de stembus gaan en op het CDA stemmen... dan kunnen we het verlies uh, misschien beperkt houden of gelijk blijven... Nou, dat laatste, dat kan je heel goed voorstellen... want het CDA is nu de grootste partij in de Eerste Kamer met 21 zetels. Dus als ze daar op blijven, dan zou het echt een monsterscore worden. Ja. Je bent bij al die partijen te raden gegaan. Zitten ze niet met de handen in het haar? Want dit zijn de derde verkiezingen in de tijdspanne van één jaar. Hebben ze nog wel geld voor een campagne? Nou, veel van die uh, potten die zijn niet overvol. Dat, uh, dat zal wel duidelijk zijn. Uh, bij D66 was de eerste reactie van we hebben geen rode cent... Maar als je dan even doorvraagt, dan blijkt dat met het nodige sprokkelwerk er van alle provinciale... Sprokkelwerk? Ja, maar dat levert nog best wel wat op, want uh, iedere provincie heeft natuurlijk ook een verkiezingskas. En de laatste verkiezingen daar was in 2007. Dus uh, ja, daar zit nog wel best uh, wat in. En zeker bij het CDA, want als ik dat zo uh, berekend heb, dan zitten die zo rond de zeven ton. Nou, oh, dat is dan ja. veruit het grootste bedrag dat ik heb gehoord uit uh, mijn ronde. Uh, maar andere partijen, zoals uh, GroenLinks in D66... Nou, die zitten toch alles bij elkaar, toch wel rond de 2 ton. Uh, Partij van de Arbeid en VVD die zitten daar weer boven. En uh, ja, de kleinere partijen die hebben uiteraard ook veel kleinere budgetten. Maar er is nog best wel uh, wat geld. Dus wat dat ja, betreft uh, hoeven dus. het niet hele saaie verkiezingen te worden. Nee. Maar uh, ze zijn allemaal heel erg blij dat er uh, veel uitnodigingen komen... ook voor radio- en tv-debatten. En, en... Dus ze gaan hier de, de deur platlopen? Ze gaan hier de deur op verzoek, trouwens, uh, platlopen. <laughs> want ja, er valt een hoop te winnen en het kost bijna niks. Oké, okay, hans gaan nog zes weken campagne tot 2 maart Provinciale Statenverkiezingen. Welkom to my living. It's not a womb. It's not a tomb not a June bride over December groom Tonight here in Hyannis We'll be playing at a If I don't get to them all, I hope you'll forgive me, cause I'm 62, and there's so many I'd like to do old and new, but I'll try to do all I can in the time they give me. Carol King, welkom to my living room. En ook uh, welkom, Dick Mol. De vraag is nu, uh, we weten de luisteraars, hoe een mammoet ruikt. Het schijnt dat we daar binnen vijf jaar allemaal achter kunnen komen. Want dan moet uit het celweefsel van een mammoetkarkas... en een geprepareerde ijscel van een olifant... een nieuwe mammoet kunnen oprijzen. Maar trouwens, ik hoef geen vijf jaar te wachten. Want u uh, hebt... Een beetje mammoet bij zich. Ja, ja. ja mammoet het zijn oh. hele boeiende, uitgestorven dieren. En het moet ook zo blijven. Dat verhaal ja. van dat klonen van onze gerespecteerde Japanse collega's... dat moeten we eigenlijk meteen naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Want één, ik ben ervan overtuigd dat het nog niet mogelijk is. Nog niet, zeg ik. He? Wie weet, in de toekomst wel. Want je hebt namelijk DNA nodig. Nee, nee maar eerst, eerst, hoe ruikt een mammoet? Daar begonnen we nou over. Hier, van een ja. 20.000 jaar oude jaakoff een Een zakje. Maar die is misschien nog niet extreem genoeg? Nee, is niet zo extreem. Het is nee. een beetje benauwd ja. Maar dan deze. Dit is een stuk huid. Dat is een plastic zakje. Ja. Huid, zeg. Ik ruik het hier zelfs. Aha. Dat is een putlucht. Ja. Dat is wat ze putlucht noemen. Ja, precies. Ja. En dat is een stuk huid. Mammoet. Dat is duizend jaar oud. Ja? 20.000 jaar oud, uit die permafrost van Siberië. En dat Siberia. brengt u gewoon in een plastic zakje mee hier naar... Ja, ja want het is gemummificeerd, hè. U moet zich zo voorstellen, die wolharige mammoeten, want daar hebben we het over, hè. in ja. IJs H1 zitten en IJs H2 en 3. En in Fred Flintstone, waar ze nog gelijktijdig geleefd hebben met dinosauriërs. Je kent iedereen, daar zijn waanzinnige ideeën over... dat ze in sneeuw en ijs geleefd hebben, waar niks te vreten is. Onzin. Mammoten zijn olifanten, grote grazers, hebben veel voedsel nodig. Dat vind je niet op een besneeuwde toendra. dat vind je op grazige grassteppen. Die beesten zijn uitgestorven omdat ze aan het, ja, het maximum van hun evolutie zaten. Er trad weer verandering op van het klimaat, wat we nu nog steeds hebben. 12.000 jaar geleden werd warmer en warmer. De verdeling zee en land werd in één keer heel anders, want wereldwijd ging de zeespiegel ruim 100 meter omhoog. Dat betekende dat het leefgebied voor die mammoet aanzienlijk verkleind werd. Door hogere temperaturen en grote oceaanoppervlak veel meer verdamping. Die verdamping zorgt voor sneeuw, voor neerslag op het vaste land. Op die koude, droge mammoetsteppen. Dat biotoop verbost dan, dat verdwijnt. En zie daar, de mammoet verdwijnt. Want zich weer een stap terug plaatsen in de evolutie van een grazer weer een loofeter te worden, dat is niet mogelijk. Nee. Dus dan verdwijn je. Dat moet je ben... accepteren. Ja. Dat hoort ook zo. U bent zo'n gedreven vertellen dat ik nog niet eens gelijk... de kans heb gekregen om u nader voor te stellen. U bent eigenlijk onze nationale mammoetkenner. Nou, dat hebben de mensen wel gehoord. En u bent verbonden aan het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En u bent ook voormalig lid van een expeditie... die een mammoet uit het ijs van Siberië heeft gehaald. Dat is ja? degene die u net geroken heeft... En oh, die heb ik. in de studio nu nog naar stinkt. Die putlucht, ja. Ja. Nou, heeft u uitgelegd hoe de mammoet verdwenen is. En u begon ermee te zeggen dat het geen goed idee is volgens u... om die mammoet nu weer terug te brengen via klonen. Maar waarom is dat precies geen goed idee? Dat uitsterven, dat is iets dat moeten we gewoon accepteren. Dat hoort erbij. Wat willen nu de collega's in Japan en ook wel enkelingen in het Westen... en met name ook in Noord-Amerika, die zeggen van... Nee, hey, we hebben die fossiele botten, die skeletten uit Europa en uit Azië en Noord-Amerika. Maar uit Azië, met name uit dat Siberische gedeelte en dat arctische gedeelte, daar is in de permafrost ja. zijn mammoeten met huid en haar. zoals maaginhoud, darminhoud, mest van die beesten is gevonden. Daar moet DNA in zitten. Dat gaan we proberen zeker te stellen voor onderzoek. Ja. En vervolgens gaan we dan dat beest klonen. Dat is natuurlijk een Steven Spielberg-idee. Ja. En dat heeft in de, uh, ergens eind 80 jaar, begin 90 jaren... Heeft, uh, een meneer Goto, een Japanse veterinair, een dierenarts... die ook wat onderwijs gaf, die heeft tegen kinderen gezegd... ik ga de mammoet terugbrengen op aarde. Jullie krijgen van mij een mammoet. Dat is niet gelukt. Vijf jaar later heeft hij dat nog eens een keer herhaald. Inmiddels werd hij door zijn collega's afgebrand. Maar hij had een opvolger in de uh, persoon van professor Eritani... En die heeft het nu weer geroepen. Maar de man is al oud. Ik ga niet zeggen dat hij seniel is. Ik ken hem persoonlijk. Erg aardige man. Maar die heeft dat nu ook weer geroepen. Van over vijf jaar hebben wij een mammoet op aarde. En dan zeg ik... Stop, dat moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Dat is de ene vraag. Kan, eh, vinden we het een goed idee? De en... andere vraag is, kan het? Nee, het kan o, niet. Oh, het kan niet. Uh, nu niet. Ook de vraag niet aan de orde of het een goed idee is. Uh, nee, nee, maar het kan nog niet. Maar we weten met moderne technieken... Ik weet dat ik uh, 15 jaar terug ongeveer, uh, met name in Amerika... was me erg geïnteresseerd in de tijd van Dolly, hè, dat gekloonde schaap... Ja. om mammoeten terug te brengen, want de Amerikanen hadden het idee... die mammoet is door overbejaring, dus door de mens, uitgestorven... Nu is het onze verantwoording om dat beest ook weer terug te brengen. En die zijn met mij op expeditie geweest in Siberië... daar hebben we verschillende mammoetkarkassen uitgehaald... en die wekendelen, zoals dat haar en dat stuk huid... wat ik u net heb laten zien en heb laten ruiken... en wat we nu nog ruiken... daar zit het DNA is daar buitengewoon slecht in bewaard. Dat zit juist in die botten waar het wel goed bewaard is. Maar het is zo gefragmenteerd... omdat de bewaarkondities in de natuur, in die permafrost... in die eurobevoerde bodem, niet optimaal zijn... Dat betekent dat ze maar hele kleine stukjes van het DNA hebben. Ja. Dat terwijl dat om miljoenen beestpers gaat, zoals dat heet. Hè, waar al die gegevens van het beest in opgeslagen liggen. Dat moeten ze met computers proberen te reconstrueren. zijn ze nu al 15 jaar mee bezig, is nog steeds niet gelukt. Men komt wel steeds stapjes verder. Maar zeker in de komende vijf jaar. Sterker nog, ik zal het nooit meemaken. Ik ben nu 55. Het is wel, is wel, wel grappig dat toen u in de tijd uit Siberië terugkwam, zei u straks krijg je allemaal oh, uh, indianen verhalen dat we een man moet gaan klonen. Ja, ja. En de komende vijf jaar zal dat niet gebeuren. Ja. Maar nu zijn we uh, tien jaar verder. En nu zegt u weer, de komende vijf jaar gebeurt nee. dat nog niet. Nee. Maar ooit zijn die vijf jaar op, natuurlijk. Ja, want dan en, hou ik het niet meer vol. En dan, maar, dan gebeurt het wel. Nee, nee maar uh, niemand kan in de toekomst kijken. Maar dit is nog onmogelijk. En stel dat het wel mogelijk ja, zou zijn. Ja, precies. Want voor onderzoek is het natuurlijk heel erg goed. Hè, want Oxford Leipzig, hè, dat zit aan het Max Planck-instituut... die doen onderzoek aan DNA, Ze zijn daar heel erg goed in. Maar heel veel is ook nog gebaseerd op aannames. Dus heel veel onzekerheden. En die zal men allemaal in de toekomst moeten elimineren. En stel dat het lukt, wat zijn dan de overlevingskansen voor zo'n... Het is niet eens een echte mammoet natuurlijk, het is een soort nieuwe mammoet. Ja, het is een kruising dan tussen een olifant uit Afrika of Azië... welke draagmoeders ook willen nemen... en een mammoet, hè, die zwaar behaarde olifant met die spiraalvormig gekrulde slachtanden. Het wordt een gedrocht. In is geval een dier ja. wat niet op deze aardbol thuis hoort. Nee. Want zijn oorspronkelijke biotoop, die koude, droge mammoetsteppen... Die is wereldwijd verdwenen. Ja. Tuurlijk zijn er nog wel stukjes steppen. Maar dit is een, een, een gezelligheidsdier dat in grote kuddes voor moet komen. Oh ja, een gezelligheidsdier. Ja, ja, dat zijn dieren met zo'n groot sociaal gedrag... die ja. van alles en nog wat hebben gedaan. Nee, het is gewoon geen, geen goed idee om dat te doen... Nee, maar dan zou het toch heel onethisch zijn tegenover die dieren zelf. Het is gewoon onverantwoord om dat te doen. Wij moeten als mensheid accepteren dat uitsterven, dat hoort er gewoon bij. Ja. Dat is, ik had vanmiddag een gesprek met iemand en dat ging over... ja, maar één man moet en een paar van die botten, dat moet toch kunnen? Nee, maar alles heeft in de natuur zijn reden... He, schelpjes, sommige schelpen zijn beschermd. Die mag je niet zomaar meenemen, daar heb je vergunningen voor nodig. En dan zeggen de mensen, ja, wat maakt dat nou uit? Dan zeg je, ja, maar kijk, Limburg, dat is opgebouwd uit kalk. Maar dat zijn ook allemaal ooit schelpjes geweest. Alles heeft een ja. reden. En dat is met het uitsterven van die mammoetzaal. En dan is het onverantwoord, onethisch, om te zeggen... wij gaan wel even zorgen dat hij ja. weer terugkomt. Maar bent u als onderzoeker ook niet stiekem heel, heel benieuwd hoe zo'n nieuwe mammoet zou bewegen, zich gedragen... wat voor geluid hij zou maken? Wat nee. zou hij trouwens voor geluid maken? Ik denk als een olifant. Kijk, we weten dat, dat mammoeten, eh, een dragen, dus olifantachtige, moet ik eigenlijk zeggen... vijf miljoen jaar geleden ontstaan op het Afrikaanse continent... hebben zich verspreid over Europa, Azië, Noord-Amerika... zijn op een gegeven moment uitgestorven... vanwege die klimaatsveranderingen. Maar dat is nu natuurlijk heel erg complex. Die hebben met elkaar gecommuniceerd... He, zoals recente olifanten dat in Afrika en in Azië ook nog doen. Soms over grote afstanden. Ze zijn hele intelligente ge dieren geweest. Complete schedels laten zien dat ze grote herseninhoud hebben gehad. We weten heel veel, maar we weten ook dat we heel veel niet weten... En daarvoor hebben we meer van die mammoeten nodig. Dat is... Want uh, uw expeditie uh, naar Siberië met die mammoet uit de ijs halen... daar hebben we wel veel meer over, over de door geleerd. Ja, het hele beeld is zelfs verdwenen. Hè? Want eerst waren mammoeten 4, 5 meter hoog. Nu weten we dat de gemiddelde mammoet 2,5 meter oh, schouderhoogte heeft gehad. <laughs> Er is niemand meer die praat over mammoeten in besneeuwde toendra's, Maar het is mammoeten op die mammoetsteppen. We weten inmiddels dat Nederland, en met name die Noordzee tussen Engeland en het continent... Hè, tussen Engeland en Nederland, een heel rijk vondstgebied is waar heel veel vandaan komt. Maar we weten ook nog heel veel niet. En voordat we dan zo'n beest gaan terugbrengen... moeten we eerst zorgen dat die fossielen die we heel makkelijk kunnen veiligstellen... dat we die goed bestuderen, daarvan proberen te leren om de toekomst beter te begrijpen. Tot zover... Dick Mol, dankjewel, van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... over de nieuwe mammoet die er niet moet komen. Juist. Het is vijf voor twaalf. Turing Jaarlijkse Nationale Gedichtenwedstrijd. Als opmaat voor de grote finale op 26 januari... in de stad Schouwburg te Amsterdam. In het oog drie weken lang, iedere avond... uit de bijna 10.000 inzendingen, één van de 100 beste gedichten. Gelezen door dichter des Vaderlands Ramsi Nasser, dichter Gerrit Komrij en zangerdichter Huub van der Lubbe. Vanavond Huub van der Lubbe met gedicht 7530. Quatrein. Was ik Rembo. Ik zag kalessen, draken, tamboers, een mijnstreek, galerijen, staken. Maar nu zie ik wat weiland met een koe. Meer kan ik er waarachtig niet van maken. Ja. Wat moeten we hiermee? He? Nou, grapje. Grapje, toch? Gra maar goed uitgevoerd, hoor, dat moet ik zeggen. Het heeft een mooie cadans. En, uh, en die laatste slotzin is leuk. Meer kan ik er waarachtig niet van maken. De kalesen. Uh, ja, dat zijn koetsen. He? Ja, precies. Ja. Uh, uh, en. Uh, ik ik nou ja, als ik Rembo was, had ik andere dingen gezien. Dat denk ik wel, ja. Wat bedoel je? Nou ja, niet dat ik zo'n poëzie zo goed ken... maar ik heb wel eens over zijn leven gelezen. Ja. En... Nou, dit is bijna sprookjesachtig, vind ik. Die koetsten, die draken, die tamboers en mijnstek. Hij had andere dingen als zijn hoofd. Maar ik kan me vergissen, ik kan me vergissen. Maar, eh, dus... Daarin is het. Uh, nou ja, dan gaat de dichter van dit, van dit uh, gedicht zijn eigen gang. Die heeft zijn eigen interpretatie van uh, wat in Boos zag en dacht. Maar de, de slotregel vind ik leuk. Ja. Is, wat, wat, wat denk je, wie denk je dat dit gemaakt zou kunnen hebben? Wat voor iemand? Uh, ja. Uh, nee, ik zou het niet weten. Het is een ik, beetje raadselachtig ook. kalesse draken, dat zijn wijtse beelden. En er staat er ineens een mijnstreek. Dus, ja, het is... ja die, hoor, die vind ik meer bij Rembo horen. Dat die... is de, de, de grauwheid van het echte leven. Dat, dat... En hij, hij heeft gewandeld. Hè? Hij heeft veel gewandeld. Uh, uh, naar, ik meen naar Antwerpen en, en naar Parijs. In de tijd van de commune, of ja. de vlak daarna, hij is hij er naartoe gelopen. Dus hij heeft veel grauw gezien. En drank, en drugs, en noem maar op. En, uh, maar, ehm... Um, <laughs> dat is leuk, er wordt in ieder geval iets opgezet zo. En dan, is het, dan zit je, oh ja, een weiland en een koe. Ja, ja, ja, ja. En... Uh, ja, nou ja Meer uh, kan ik er waarachtig niet van maken. Ja, nee, ja, ik ook okay. niet. <laughs> Dank Huub van der Lubbe. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Mieke van der Weijen en ik wens u een goede nacht.